A79, Maastricht richting Heerle tussen, Maast tussen Meersen en Hulsberg. Drie kilometer, dat heeft te maken met werkzaamheden. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Hollandse Rading en Hilversum. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging. Ja, die blessure, die is helemaal weg. Ik had er ook een visio met wie het heel erg klikt. Want die kies ik natuurlijk zelf. Dat kan gewoon met mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.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 1 jaar 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen. Dat is wel een hele goede deal van KPN. Dan betaal je dus als ondernemer maar 1125 per maand ex-BTW. En je krijgt er ook nog eens gratis de nieuwe Nokia Lumia bij. Bel 0, bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Tot half vijf zitten wij in de Amsterdam foyer van Carré. Straks Jan Kouw over, ja, de, de, je kunt zeggen, het, het nieuwste album van de Beach Boys, de uh, Smile Sessions. Dat legendarische album wat ooit zou uitkomen, zo'n 44 jaar geleden. Maar wat uh, vanwege de geestelijke gesteldheid van Brian Wilson zo lang op zich heeft laten wachten. Uh, aan het einde van de uitzending ook uh, uh, Cornel Maas... over wat er vanavond in Opium Televisie zit... om vijf over half elf op Nederland 2. Nu eerst een gesprek met uh, Ralf Keuning, Hij is uh, directeur van de Fundatie in uh, Zwolle. Uh, ja, schilderijen van uh, Jeroen Carbet, die zijn daar te zien. Uh, uh, Mart Reuling die exposeert er, maar ook tentoonstelling over het sublieme in de schilderkunst... of hoogtepunt uit de Biedemeijer... Uh, het kan, kan daar allemaal. En uh, wat, wat precies het uh, idee is daarachter... dat wil ik graag met Ralf bespreken. Fijn dat je er bent. Heel leuk om er te zijn. Ja, uh, even een, een, Iemand anders die ook gaat exposeren... Uh, voordat ik zo dadelijk met jou gepraat dat is Hans Dagelet. Die uh, ook blijkt te kunnen schilderen. Dat, dat wisten wij niet. Uh, dat wist jij wel. Het is, een, het is een bijzondere vorm van schilderen. Maar dat kan hij vast allemaal zelf veel beter zeggen. Nou, ik ga hem vragen. Hans Dagelit, goedemiddag. Goedemiddag. W wanneer, wanneer is dat uh, begonnen, dat schilderen? Nou, dat is zo'n twee jaar geleden ontstaan of zo. Het komt eigenlijk voort uit gedachteloos krabbelen aan mijn bureau. Het liefst over krantenfoto's heen. Ja. Je kent het wel, een mooi damesportret en daar dan een snor tekenen. Ja, een een beetje ja. anders. Ja. En uh, dat is uitgegroeid dat is tot een soort serieuze hobby. Totdat iedereen zei, daar moet je iets mee gaan doen. Ja, en toen dacht en je nou... En uiteindelijk werd het van, uh, moet je niet eens exposeren. Oh. En, en hoe werkt dat dan? Dan bied je jezelf aan bij de fundatie? Dan sta je voor de deur met een nee, map? Of? helemaal niet. Het is eigenlijk een beetje in mijn schoot uh, ge gevallen. Uh -huh. ik, was, uh, ik had een uh, interview voor RTV Oost over mijn uh, roman. En uh, die interviewer die had zoiets van... Uh, nou, je acteert, je speelt trompet, je schrijft. Uh, schilder je toevallig ook nog. <laughs> dus, uh, ja, toevallig... Ben ik wel met dat soort dingen bezig? Ik ja. zei je wil je niet exposeren dan? Nou ja. Nou, ja, ja, ja, Nou, ik heb hier toevallig Ralf de koning, aan de telefoon, zei hij toen. Toen kreeg ik Ralf aan de telefoon. En daar heb ik een afspraak mee gemaakt. En Ralf is bij mij thuis komen kijken. En hij zei, zei, we hebben een project. Ja, want het is niet dat je Ralf dat je ongezien uh, zei van... ik wil die naam, Hans Dagelet, goede naam, uh, theatermaker, muzikant... Schrijver, nee, die wil nee. ik hebben ja, ik, niet, ik, nee. ik ken Hans Dagelet van zijn waanzinnige Captain Beefheart vertolking mm. En ik uh, bedoel, dat is. Uh, die, die had ik zo zonder meer ongezien en meteen. Hè. Dus het is, het is eigenlijk uh, second best net Don van Vliet. Uh, maar zijn werk is heel interessant. Ja. En uh, het is heel pril. En we zijn ook de eerste die het tonen. Kun je het ergens mee vergelijken? Um, als je door je oogharen kijkt, is het Jackson Pollock. Mm. Alleen de manier waarop het, tot, uh, waarop het ontstaan is... lijkt dan weer veel meer op John Hartfield. En dat is mijn liefde eigenlijk. Dus het is, het is, het is echt heel erg spannend. Maar het is pril. En ik denk dat Hans Dagelet over drie, vier jaar... gewoon een hele grote tentoonstelling ergens heeft. En dan kan ik zeggen, ik was eerder. Ja, maar ja, Hans Dagelet, heb je al tijd ervoor... om ook nog eens aan die schildercarrière te werken? Want je bent druk genoeg met theater, of niet? Ja, nauwelijks. <laughs> Het is ook allemaal tussendoor, eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, ik heb, het, ik heb, ik heb kunnen tentoonstellen ook omdat ik het uh, heb laten opblazen bij, uh, bij een drukker. Dat wil zeggen, groter zijn, maken, hè? Zijn ja. Het zijn eigenlijk hele kleine dingetjes, uh, kleiner dan A4, mm -hmm. de meeste. En uh, die heb ik, die heb ik uh, laten opblazen. En daar ben ik nog eens een stukje overheen gaan schilderen en zo. Dat, dat soort dingen. Nou, we zijn heel benieuwd. Het hangt niet in uh, de, de, de hoofdvestiging van de fundatie, het hangt in een kasteel. Ja, prachtig is het daar. In het is, het is al, alleen om al de omgeving is de moeite waard, maar het museum zelf is ook te gek. Mm -hmm. En ik heb een... Uh, Ralph had nog een zoltoortje over. En daar houdt <laughs> het dus heel mooi. Ja, daar lag eerst de bibliotheek. En een mooiste plek, ja. uh, ja. plek van het museum eigenlijk, ja. vind ik. Buiten binnenkader. zo heet het de tentoonstelling. Wanneer gaat die open? Morgen. Morgen? Goed. Ja. Veel plezier dan met die opening. Ja, dankjewel. dankjewel. Tot stap... morgen, Hans. Dag wel, <laughs> Tot ja. morgen. Ja, de heer ik heb elkaar, dat snapt u. Ja, maar waarom horen die schilderijen van hem nou thuis in de fundatie? Of, of is daar uh, niet een duidelijk antwoord op te geven? Wat, uh, wat is je criterium? Wat zijn de criteria? Nou, mijn, mijn criterium is dat ik het goed vind. Hm. Uh, en dat is. Uh, jij, als jij ja, het goed vindt. Ja. ja, en dat is net zo, net zo sterk en net zo slap eigenlijk als. Uh, als dat het zo geformuleerd is. Je hebt, een, je hebt een hoop criteria. Als museum bouw je op je eigen collectie. Ook in je tentoonstellingen. Nou, daar hebben we een hele reeks van. Je hebt er ook een paar genoemd. Uh, zo'n neoclassicisme is. Maar bieden maar je tentoonstelling laten wij zien. Omdat wij de Canova in heel Nederland hebben. En we hebben, Er is er gewoon maar eentje in openbaar bezit. Dus wij kunnen zo'n tentoonstelling laten zien. Die meer licht tentoonstelling samengesteld door Hans den Hartog-Jager. Die baseert op een William Turner uit onze collectie. is ook de enige Turner in heel Nederland. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook... Cadeautjes die in de schoot geworpen worden. Kijk, en een collega-journalist van jou van RTV Oost, Jan, uh, Jan Medendorp die Hans Dagelet interviewt en een soort van, hmm. een, een, een soort van, van ontmoeting arrangeert... en zegt van, joh, hey, jij, jij doet blijkbaar in schilderende acteurs... en dan heb, je, heb ja. ik er hier nog een. Ja. En dan ga ik, ga ik kijken en dan is het gewoon hartstikke goed. Ja. Ik heb hier een publicist aan tafel zitten, die Jan Kouten Koutenbouwer... die blijkt ook een zeer begenadigde schilder te zijn in zijn vrije tijd toch, of niet? <laughs> ja, maar ik ben nog niet naar buiten getreden. Nee, dat eigenlijk. wil je ook nu niet doen, begrijp ik. Ja. Nee, dan moet je, dat moment moet je heel zorgvuldig Ja, maar ja, dat kiezen. is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Kijk, en wij, wij zijn natuurlijk... Uh, in 2008 hebben we die grote overzichtstentoonstelling uh, gewijd. aan het, het, het, het hele grote schilderkunstige oeuvre van Jeroen KB hebben we, hebben we getoond. En dat hebben we ook echt heel groot en heel muziaal gedaan. Met een goed boek erbij en het hele verhaal eromheen. Jeroen Krabé is een fantastische schilder. Uh, was op tot op dat moment eigenlijk daar redelijk in miskend. Mm. En vanaf de, dat moment werd hij erkend. Nou ja, dan gebeuren er ook ja, andere dingen. Ja. Dus dat is interessant. En, maar, maar wat is de verklaring voor het succes van de fundatie? Want het aantal bezoekers is, is, is echt groot. Hoeveel, hoeveel bezoekers heb je vorig jaar getrokken? We, we hadden er vorig jaar 130.000. En uh, toen ik aantrad in 2007 waren dat er 30.000. Dus we zijn 100.000 gestegen. Ah, dat is natuurlijk best veel. Dat hè, is, uh, ja, ja, dat is redelijk wat. Ja. Maar komt dat dan door, door dat soort namen? Door Jeroen KB? Je hebt, je hebt een waanzinnige collectie uh, uh, uh, uh, ja. zelf ja. Uh, van een voormalige uh, eigenaar van de Boijmans van Beuningen. Toch? Nee, niet de eigenaar, voormalig directeur. Directeur Boijmans van, Boymans van ja. Beuningen, die, die uh, waanzinnig heeft aangekocht. Handige, dat? Uh, uh, Hannema, uh, Dirk Hannema, uh, heeft in 1937 ook de Emmersgangers aangekocht. Dus ook de, van de meest... Uh, de grootste zeepart uh, uh, dat, uit de geschiedenis. Ja, maar dat, dat, dat tekent ook wel een klein beetje die collectie. Het, hij is heel spannend. Uh, er zitten onwaarschijnlijke miskleunen in, maar er zitten ook werkelijk eenzame topwerken in, die je helemaal niet in de Nederland zou verwachten. Nou, ik, ik noemde die Turner al en die Canova en zo hebben we een hele reeks. Uh, dat maakt. Uh de collectie avontuurlijk, dat maakt het ook makkelijk om avontuurlijk te programmeren. Ik, Hannema, was, uh, Hannema heeft één jaar kunstgeschiedenis gestudeerd. Is op zijn 21ste is hij directeur van Boijmans geworden in 1920. Uh, was niet een kunsthistorisch geschoold iemand, maar vertrouwde op zijn eigen op zijn ogen. Als het maar dus, mooi is, dat ja, is het enige zo, enige criteria, zo toch? een echt criterium. Zo'n Amerikaanse kunstverzamelaar eigenlijk. Een beetje dat gevoel geeft hij. En hij was dokter, Hannema. Hij is eredokter uh, geworden. Dat mm -hmm. is hij overigens geworden toen hij de Emmerhuisgangers kocht bij de Universiteit Utrecht, waar ik ook afgestudeerd ben, dus dat is. Tiendal is op... hem ook nooit afgepakt. Hey, voor dat schilderij, het schilderij van Van Meegeren, van iedereen ja. dacht dat het een echte familie ja. was. Hè? Ja, dus dat, is, dat is, dit, dit is. Spannend tegendraads. En op het moment dat je. Daar kan je ook spannend en tegendraads mee omgaan. En ja. ik vind dus ook dat wij de plek zijn om bijvoorbeeld uh, Jeroen Kabé te lanceren als schilder. Maar is het, is het een, een, voer jij een ander soort beleid uh, als museumdirecteur dan andere museumdirecteur? Is, is dat succes op een of andere manier te verklaren? Of zou je ja, ja. zeggen van uh, ik maak school en mensen houdt het op deze manier moeten doen? Kijk, kijk er, zijn, er zijn heel veel succesvolle museumdirecteuren. Er zijn heel veel succesvolle musea, ook in Nederland. Als ik zo'n Haagse gemeentemuseum echt jaar in, jaar uit. Heel Consistentie boomen met enorme aantallen en, en prachtige tentoonstellingen. Ja. Kijk, wat het denk ik een, een beetje bijzonder maakt: dat museum de fundatie is dat het, dat het vrij nieuw is. In dat kasteeltje in Heino is het al een hele tijd. Maar uh, dat, dat paleis aan de Blijmarkt in Zwolle. daar zitten we pas sinds 2005. Had een ongelukkige start. was allemaal heel erg ingewikkeld. En dat begint nu echt uh, ja, bodem onder de voeten te krijgen. Hè? Dat, dat, dat boemt inderdaad. Hè? We gaan ook verbouwen. Er komt een waanzinnige. de land straks een Zeppelin. op ons eerwaarde voormalige. paleis van justitie. Hè? Het is een heel braaf gebouw. Heel mooi gebouw. Er wordt Een ja. enorme ovaal wordt erop gezet. Kijk, en dan zullen we inderdaad. Ja, gaan exploderen richting aantallen ja. van, uh, van het Groninger Museum. Hè, waarbij ja. we dan de financiën ja. natuurlijk erg goed in de gaten houden. Ja. Maar het is, een, um, het is een, een, een, ja, sp een spannend experiment om in zo'n uh, zo stad als Zwolle... Okay. die niet echt een heel grote culturele reputatie heeft... toch iets te bouwen wat een landelijke en misschien zelfs... We dan ook wel eens een internationale ja. uitstraling ja. heeft. Ik zag ook dat je uitgebreid twittert. Misschien helpt het ook nog eens. Ja, het is leuk, Twitter Wie weet. Ja. Ja. Goed, de tentoonstelling Buiten Oefers Binnen Kaders van Hans Dagelette... tot en met 12 februari te zien in kasteel Nijhuis bij Heino. En dat valt onder de fundatie. Dankjewel, Ralf uh, Koning, directeur van de fundatie, dat Dankjewel. je hier was. Um, dan heb ik aan tafel een andere gast inmiddels. Dat is uh, Jan Ehm maar ik begrijp dat we nu eerst muziek uh, gaan doen. Gaan we eerst muziek van de van de beach boys doen, neem ik aan. Nou, start maar dan. The diamond the Back through the opera glass, you see the pit and the pendulum. town brush the background are you sleeping hung velvet overtaken me dim chandelier awaken me Dit waren de, de Beach Boys met Jan Kuijtenbouwer. Surf's, surf's Up. Surf's Up. Ja, Surf's en, Up. En, He, en surf's het, Up, Dat ja. betekent van, uh, het, het is zover we kunnen. Ja. ja. Ik ga het even introduceren, dit. Uh, Smile van de Beach Boys, misschien wel het uh, meest legendarische album... dat uh, nooit is verschenen, tot voor kort. Want nu zijn er de Smile Sessions, een uh, cd, ja, want je kan meer, meer, het is meer dan een cd... Uh, waarop de originele opname uit 66 en 67 zijn te horen. Uh, ja, waarom verscheen dat album eigenlijk nooit? Is daar een verklaring voor? Degene? Nee, er zijn allerlei verklaringen voor. De meest gangbare verklaring is dat. Uh, uh, Brian Wilson, het, het, het, het brein achter het hele project. Uh, eronder bezweek. Uh, geestelijk in moeilijkheden raakte. En uh, dat is ook het begin van de zwarte periode van Brian Wilson. Hij is ook lange tijd. echt onder zeer intensieve psychiatrische behandeling geweest. Is verslaafd geweest aan allerlei uh, spullen. En depressief enzovoorts, psychotisch. Een andere verklaring is, he, dus dat is iets wat in zijn, in zijn hoofd zit. Maar ook daaromheen, uh, en dat kun je ook horen: dat maakt do, uh, dit document toch wel heel erg uh, interessant. Je hoort als het ware het, uh, een beetje de spanning en het ongenoegen tussen de bandleden. Ah. Um, uh, Brian Wilson is als brein van die band. Heeft hij zich eigenlijk op een gegeven moment losgemaakt uit de band. En is steeds verder. In een heel korte tijd heeft hij zich muzikaal ongelooflijk uh, ontwikkeld. Maar, hij, maar zo snel dat hij het bijna zelf niet bij kon houden. Dus. Hij kon het zelf, maar vooral de andere bandleden konden en wilden het niet bijhouden. Mm -hmm. Althans niet allemaal. En er was ja. er met name één, uh, Mike Love, de neef. Het zijn drie broers met een neef plus nog twee andere bandleden. Ja. En Mike Love was degene. Het was een hele commerciële, maar ook een erg. Uh, uh, uh, fantasieloze jongen. En die zag de, de Beach Boys als een geldmachine. En die zei, uh, die, die heeft op een gegeven moment, dat staat in de biografie van Brian Wilson, de gedenkwaardige woorden gesproken in deze periode. Toen hij dit soort materiaal hoorde, want zij waren voortdurend aan toeren over mm. de hele wereld, waar ja. zij die vrolijke surfmuziek aan het ja. spelen. Ja. En Brian bleef achter en zat in de studio deze geniale psychedelische muziek te maken. Dus de, de, de werelden die dreven langzaam aan. Die groeien uit elkaar. Ja. Want dan kwamen zij terug en dan werden zij geacht dat in te zingen. Aha. Dat kunnen we zo meteen ook horen. Eh, want omdat ze, hij had hun stemmen wel nodig. Uh, hun instrumenten eigenlijk niet, want dat deden studiomuzikanten. En als ze optraden waren er ook vaak studiomuzikanten op de achtergrond die ze ondersteunen. Mm -hmm. Want ze waren eigenlijk helemaal niet zulke goede instrumentalisten. Mm -hmm. En op een gegeven moment konden ze ook niet meer spelen wat Brian bedacht. En dan zegt uh, Mike Love... die een anderhalve kop groter is dan uh, Wilson, Wilson... die priemt hem met zijn vinger in zijn, in zijn borst en zegt... Brian, don't fuck with the formula. Wow. En dat is gewoon een pure intimidatie van... jongen, dat is allemaal leuk, die kunst. Dat dus is toch een beetje alsof je tegen Mozart zegt... Uh, van, uh, hou eens op met die flausies, brood op de plank. <laughs> dat, is eigenlijk een beetje, dat waren een beetje de verhoudingen. Ja, en, ja. En, en dat heeft... Uh, hem denk ik toch ook uh, ja, uit zijn evenwicht gebracht. Ja. En, en, uh, je ziet ook in de documentatie bij deze box, hè, veel foto's uit die tijd, je ziet dat hij omringd is door een, door een entourage. Hij is op een gegeven moment echt een soort uh, uh, uh, uh, wereldgenie geworden. Mm -hmm. Hij is ook wel bewust uitgeroepen tot genie. Door wie dan? Door Dirk Taylor. En Dirk Taylor was dan weer de publiciteitsman van de Beatles. Die heeft, dat was de man die de Beatles in Amerika succesvol heeft weten te maken. Het is leuk dat je erover begint dat de Beatles en, en, en, en de Beach Boys, dat was iets, hè? die hadden ja, zeker, een soort zeker. competitie met elkaar. Er was inderdaad een, soort, een soort, soort officieuze competitie eigenlijk, maar ook een geweldige bewondering over en weer. Um, dus zij, zij verslonden elkaars producten ja. en analyseerden ze tot op de bodem en zwaaiden elkaar ook in het openbaar lof toe. Ja, maar er wordt ook gezegd bijvoorbeeld dat, dat Sergeant Peppers ervoor heeft gezorgd dat Brian Wilson in een depressie terecht is gekomen, want hij dacht, ja. die kom ik nooit over. Nou, dat, en dat dat is volgens mij toch niet waar. Want het kan wel zijn... Hij heeft misschien gedacht... ik kom hier commercieel niet overheen. Artistiek... Dat hoor je aan dit materiaal. Veel van dit materiaal was overigens al bekend, hoor. Dus, mm -hmm. dus in, die, in die zin. Maar dat je het proces, het studioproces nu zo goed kan volgen, dat is ja. wel fascinerend. Ja. Is veel beter en interessanter en experimenteler dan Sgt. Pepper. Maar wat de Beatles met Sgt. Pepper lieten zien, was dat je dus vernieuwend kon zijn en grensverleggend conceptalbum mm -hmm. en uh, weet je wel, ja. verhaallijn ja. en commercieel succesvol. En hij dacht: ik ben nu wel een ongelooflijk belangrijk nieuw grensverleggend werk aan het maken. Maar, maar gaan we daar is. straks ook Juist. miljoenen exemplaren ja, van ja, voor dan te bedenken dat de hoes al waren gedrukt hè, van Smile. Exact. Ja. En die drukt dus ook binnen de platenmaatschappij. Er was veel twijfel aan deze ja. hele operatie. Ja. Even over die prachtige box die je hebt uh, liggen hier. Smile the Beach Boys staat erop. Het is, het is, het is een soort hele dikke... Ja, dikke ja het, is doos. Een soort, het ziet eruit als een, doos, als een taartdoos. Ja. En wat ze gedaan ja. hebben, dit fameuze plaatje, dit is dus het, het oer... Uh, tekeningetje wat al bij de eerste versie... Hè, dat is een soort cartoon van een winkel, Amerikaanse mm. winkel... daar hebben ze nu een 3D-uitvoering uh, van gemaakt... met verschillende lagen. En het is echt, uh, echt fantastisch. Ja, Laten we even naar iets aan. gaan luisteren. Zullen we luisteren naar Our Prayer? Ja, ja, dit is, uh, dit is het begin. Yes. Uh, oh, no, like. What is the chord? What's the key? It's, what are you doing in the bottom line? Uh, here we go. Three, Get right in there. You want all of us now? Get a balance. You guys feel any acid yet? Yeah. I feel great. Let's Three. go. Four. Six. toch? Prachtig, zeg. Ja, het is een, een soort Gregoriaans bijna. Het ja. is een soort gebed. Ja, het heet je ook bent ook echt upper. bij ze in die studio... met, dat, met, met die stemmen op elkaar maar, afstemmen. Maar hoor je het even in een bijzin? Are you guys feeling the acid yet? Ze zijn gewoon aan, aan het slikken. Ja. En uh, weet je, het is gewoon een ongelooflijke... Uh, trip. Trip, die hele operatie. Hmm. Er zijn ook nou ja, er zijn beroemde anekdotes, maar die worden ook allemaal door dit materiaal... nu wel mooi bevestigd. Er zijn een paar documenten die niet eerder gepubliceerd zijn... Uh, hij, wil een, hij heeft een brand. En op een gegeven moment is er een brand in het verhaal. En dan wil hij dus een brand laten horen. Um, nou, allemaal strijkers worden er aangesleept enzovoorts. En hij heeft dus een soort sireneachtig uh, arrangement gemaakt. Yeah. Dat werkt ook fantastisch. Je hoort ook, je hoort de vlammen. Yeah. Uh, maar hij, het is nog niet helemaal zoals het wezen moet. En dan laat hij dus veertig helemaal aanrukken, yeah, yeah. En dan zitten alle strijkers daar in, in, in, in die studio in Los Angeles. Met een, en dan laat hij de verwarming opdraaien. Dan wordt het warmer en warmer. Op een gegeven moment trekt hij zelf ook zijn hemd uit... omdat het te warm is geworden. Want hij wil gewoon op een of andere manier... <laughs> maar ja, het is dus een soort obsessionele madness. Yeah. Yeah. Drug-induced vermoedelijk, mm. weet je wel. Die, die, die, die, en, daar, ja, van. en daar lopen dan uh, natuurlijk executives van zo'n platenmaatschappij omheen... die denken, wat is dit? Waar gaat dit heen? Komt ja. dit nog goed? Ja, het is een beetje zoals hij zand in zijn huis liet storten. Ja, dat heeft hij ook daar. gedaan. Maar dat is beach, beachgevoel te, te krijgen. Zeker, hij zette ja. zijn, zijn, zijn vleugel in een ja. dikke laag zand. Ja. Ik heb nog tijd voor één, één stukje. Wil je Calm Essence laten horen? Cabin Essence, ja. Oh, dat, is, oh, dat, is, Cabin een, essence. dat is een relatief onbekend nummer. Ik denk één van de mooiste nummers van Oké, okay, een stukje, laag. komt op ja. het plaat. Cabin Essence, timely hello. Well to Ik heb een essence. <laughs> is een beetje jouw favoriet, dus begrijp ik van deze. Van nou, deze nou bot, het, is, het is om de wand, want. Um, Good vibrations en surf's up. En hier was een villa, dat zijn natuurlijk de bekende geijkte nummers. Yeah. Dit is later op een andere plaat alsnog uitgebracht, veel van het materiaal... Hè, heeft zijn weg gevonden naar andere platen. Ja, ja. En het is nu voor het eerst dat je dus... in de oorspronkelijke combinatie... Ja, zoals Brian terug, Wilson het bedoeld heeft. Vermoedelijk. Er zijn veel tussenversies geweest natuurlijk. Ja. Uh, even Ralf koning, want jij zei net... Voor, voor dat gesprek met Jan, zei van, ik heb niet zoveel met de Beach Boys, want dat nee. suikerlaagje... dat bevalt me niet. Ja, ik, ik, ik was meer van Jimi Hendrix en Frank Zappa. Maar ik, ik moet zeggen dat, dat la, het laatste nummer... mij wel overtuigd Ik wou net zeggen, want Jan gaat je overtuigen. Nou, kijk, ik was ook... En dat, wat mij fascineert aan de Beach Boys... Bij mij is het ook een late bekering geweest. Mm -hmm. Want toen ik opgroeide, in, muzikaal gezien... Toen waren de Beach Boys volkomen not done. Ja. Die waren cultureel incorrect. Ja. Ja. Je, het ging over Zappa, precies wat je ja. zegt. Het ging over de Stones, het ging over de Beatles... Het ging over Hendrix, het ging over Janis Joplin. Nou ja, noem maar, en dat ja. was allemaal vrij ruig. Ja. En de Beach Boys waren ook toen in de publiciteit nog steeds van die kortgeknipte kids... met van die gestreepte strandhemdjes ja, enzovoort. Ja. Dat was heel square. Ja, het was muziek van onze vaders eigenlijk. <laughs> het was square muziek van Californische rich kids. Maar, maar nou ja... Uh, het was ook geniaal. Ja. En, en later is, die, is, die, is er een, toch een soort herwaardering gekomen... van de genialiteit van, van, uh, van Brian Wilson. Wilson. Oké, okay, de smile sessions zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de platenzaak... op zowel CD als in die... Prachtige luxe box, maar dan moet u wel een hoop, hoop uh, cash voor meenemen, geloof ik. Hè? Ja, dat is niet goedkoop. Niet Hoewel, goedkoop. het viel me nog mee. Oké, okay. laten ja. nou, houden we, laten we het niet. Ik geloof dat je geen, geen namen of geen prijzen mag noemen op de radio. Oh, dus dan doe ik doe dat niet. ook niet. Nee. Okay. Goed, dan uh, dankjewel Jan Kruiterbouw voor, voor deze analyse van, uh, van Smile van de Beach Boys. Dan uh, van Cornel Maas, hoort u, hoort u dan nu wat er vanavond te zien is bij Opium Televisie. Ja, vanavond is Cesar Zuiderwijker. Iedereen kent hem natuurlijk als de drummer van de Golden Earring. Maar hij heeft ook een uh, soloprogramma, een muziekvoorstelling. Trommelfruit heet hij. En daar komt hij over vertellen. Hij probeert mensen aan het drummen te brengen, zou je haast kunnen zeggen. En het is hem ook gelukt bij Henk Savelberg. Dat is een hele beroemde chef-kok en ook een vriend van hem. En die neemt hij mee en die gaat vertellen hoe ingewikkeld het is of niet om te leren drummen. En dan zal Zuiderwijk ook nog een, een korte demonstratie geven op een, op een heel oud blik zijn eerste drumstel. En verder is Maria Gozer, die praat over de voorstelling De Hulp. En die gaat vooral over de bankierswereld, hoe ons oren worden aangenaaid... Hij heeft veel bankiers gesproken en een paar ontzagwekkende ontdekkingen gedaan. Wat hij zegt is waar. Mijn handel is geld, uh, mijn business is geld, maar mijn handel is vertrouwen. Dus dat is moreel verwerpelijk. En ze vertelt uh, ook vanavond dat ze deze voorstelling voor bankiers wil gaan spelen. Misschien wel om diezelfde bankiers op andere gedachten te brengen. En uh, nou ja, tenslotte is er natuurlijk ook nog muziek. Die wordt ingeleid door Benjamin Herman, de bekende saxofonist. En het gaat hier om de band Medungu. Medungu ik moet het goed zeggen, die uh, vooral ook Gambiaanse klanken vanavond brengen. Tot zover Kornand Maas. Vanavond dus vijf over elf op Nederland 2. Dan Robert Meijer straks met het Sportforum. Wat ga jij doen, Robert? Als je terugkijkt op de afgelopen week, waar zou je het dan over hebben? Iets met je? Ajax en Kruijf waarschijnlijk. Ja, ik ben bang dat we er niet onderuit komen. <laughs> we gaan het ik. erover hebben. Overigens zometeen dat. aan het begin van uh, Langs de Lijn... nog voor het sportforum. Yeah. Uh, opmerkelijk gesprek met onze correspondent in Duitsland. Want daar is een uh, voetbalwedstrijd in de Bundesliga... kort voor begin afgewast, Omdat de schijnstechter een zelfmoordpoging ja, heeft gedaan. Was dat. Uh, ja, dat dus, is uh, uitermate de vreemd. Details... Uh, horen we zo meteen van onze koortspandette okay. uit Duitsland. Dat na het uh, journaal van half ja. vijf. Uh, Ralf Koenig bedankt, Jan Kuitenbouwer bedankt nogmaals. Volgende week zijn we er weer met Opium. Dan uh, vanuit de kroon bij het Rembrandtplein. Dan is onder andere musicalster Ellen Pieters de gast... die de zangeres zonder naam speelt in de gelijknamige musical. Bent van harte welkom om, om in de kroon daarbij aanwezig te zijn. Uh, de, de uitzending van vandaag terugluisteren kan op www.opiumradio.nl. Uh, vanmiddag om uh, 5 uur ook nog op Nederland 2, dus wel leuk. Uh, is het weer tijd voor kunstuur? Met deze week het eerste deel van de serie Appels uit Toscane. Een aantal nog nooit eerder in Nederland vertoonde sculpturen van Karel Appel uit Toscane. Die komen naar het Cobra Museum in, uh, in Amstelveen. Goed, uh, ja, fijne middag nog gewenst. Mooi weekend. En uh, tot volgende week. Opium. Avro. En nu het nieuws van half 5 met Freddy Fontijn. Radio 1. NOS-journaal. Saif Gaddafi is een maand geleden licht gewond geraakt bij een NAVO-bombardement. Dat zei de zoon van de verdreven en gedode dictator Muammar Gaddafi na zijn aanhouding in het zuiden van Libië. Saif heeft een duim en twee vingers in het verband. Dat die verwonding is veroorzaakt door een luchtbombardement een maand geleden was het enige wat de 39-jarige Saif wilde zeggen. Het internationaal strafhof wil dat hij wordt uitgeleverd. Hoofdaanklager Moreno Campo gaat komende week naar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 Het is zo'n 5 graden in het noorden van het land, op de Wadden bijvoorbeeld en 10 in het zuiden van het land. En het zicht is op de meeste plaatsen op dit moment prima en af en toe schijnt de zon nog. Maar vannacht gaat er op veel plaatsen weer mist ontstaan en soms ook dichte mist met slecht zicht, met name voor het verkeer. In het oosten van het land vriest het dan licht en aan zee liggen de minima net boven het nulpunt. En morgen heeft de zon opnieuw moeite met het oplossen van de mist... Op de meeste plaatsen lukt dat wel en dan gaat de zon wat schijnen. Alhoewel er ook wolkenvelden zullen zijn. Het wordt een graad of acht gemiddeld en in gebieden met mist blijft het wat kouder. Er staat maar heel weinig wind. En in de loop van morgenavond gaat er dan opnieuw op veel plaatsen mist ontstaan. En de eerste dagen daarna houden we dit rustige droge weer. Er is wel meer kans op bewolking en ook de kans op neerslag neemt langzamerhand wat toe. ANW verkeersinformatie. In het zuiden staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen knoopend Batadorp en knoopend De Hocht 4 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd? De rechte rijstrook is dicht. Zomaar op de hoofdrijbaan. Verkeer naar het zuiden kan beter via de parallelbaan... de N2-de randweg rijden. De A79 van Maastricht naar Heerlen bij Hulsberg 3 kilometer file. En dat komt door werkzaamheden. Door een aanrijding rijden er geen treinen van Hilversum naar Hollandse Rading. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, NOS Langs de Lijn tot zes uh, uur. Straks het sportforum met ongetwijfeld een pittige discussie... tussen drie personen die zo hun eigen visie hebben op de situatie bij Ajax. Arno Vermeulen, Simon Zwartkruis en uh, Tom Boots... geven straks hun, uh, hun versie van het verhaal in Amsterdam... En we kunnen ons voorstellen dat u veel vragen en of opmerkingen heeft. Uh, mail die dan van u af en doe dat dan het liefst naar sportforum.nos.nl. Dus sportforum.nos.nl. En via www.nos.nl kunt u ook uh, via de webcam ons zien zitten. Dan weet u ook hoe we eruit zien. Maar Voordat het zover is, eerst even naar uh, Duitsland, want een opmerkelijk bericht uh, kwam uh, tot ons een klein uurtje geleden. Het Bundesliga-duel tussen Keulen en Mainz is afgelast, want scheidsrechter Babak Rafati, die uh, de wedstrijd moest leiden, die heeft een poging tot zelfmoord gedaan eerder deze dag. Uh, correspondent nu met onze, uh, contact nu met onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Uh, wat zijn er dit, hoe zijn ze erachter gekomen bijvoorbeeld?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 Nou, ja, mensen in de voetbalwereld zijn natuurlijk geschokt. Rafati heeft al meer dan 100 wedstrijden in de Bundesliga gefloten. Dus veel mensen kennen hem. Uh, de eerste was volgens de trouwens ook al een wedstrijd tussen Keulen en Mainz. Het was zijn debuut in de Bundesliga. Maar dat kan net zo goed toeval zijn. Uh, mensen die hem kennen zijn geschrokken. Rafati komt uit Hannover. De trainer van Hannover 96 die zei dat hij geschrokken was. Hij kent hem goed. Ook bijvoorbeeld Huub Stevens, de trainer van Schalke, heeft gezegd... op zo'n moment is sport ineens bijzaak. Als het om iemands gezondheid gaat, dat is toch het belangrijkste in het leven. Ja. Uh, maar dan zit het stadion waarschijnlijk al deels uh, vol met supporters. En ho ho hoe maak je zoiets bekend? Ja, er waren al veel mensen in het stadion. Het is pas 40 minuten voor het begin van de wedstrijd bekendgemaakt. Uh, men heeft toen iedereen verzocht om weer naar huis te gaan. Dat is ook gebeurd. Uh, zonder hele duidelijke opgave van redenen. Inderdaad gezegd, er is een ongeluk gebeurd. En op de elektronische borden in het stadion staat nu ook alleen... dat de wedstrijd helaas niet door kan gaan. We vragen om uw begrip. Hm. Maar er zijn verder geen incidenten gemeld. En ik denk dat de meeste mensen het nieuws nu intussen via via ook wel hebben begrepen. Ja, de managers die hebben ook van de clubs, mag ik aannemen, geregeld. Die hadden er begrip voor? Die hadden het begrip voor de, de manager van Keulen, bijvoorbeeld Volker Finken. Die zegt dat die beslissing niet door de clubs is genomen. Hij is genomen door de voetbalbond, de DFB. Maar het is wel met de clubs overlegd. En beide clubs hebben ook meteen laten weten... dat ze de gezondheid van Rafati inderdaad belangrijker vinden dan die wedstrijd. Ja. En er komt pas later dan een beslissing wanneer hij kan worden gespeeld. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Wouter Meijer. Over de zelfmoordpoging van de uh, scheidszitter Kort voor uh, de wedstrijd tussen Keulen en Mainz die dus is afgelast. Dan is Joris van den Berg aangeschoven. Die heeft het schaatsen in het Russische Tjeljabinsk gevolgd. De wereldbekerwedstrijden. De meeste aandacht ging natuurlijk uit Joris... naar de internationale rentree van Sven Kramer op de vijf kilometer. Zeg het, hoe ging het? Een stukje beter weer op de NK-afstanden. Daar kreeg hij dan een, een, een onverwachte, ja, nou niet onverwachte, een, een, een niet vaak voorkomende nederlaag te verwerken. En nu is twee weken later, hij moest als eerste van het Supertrio uit Nederland aan de start. En hij zette met een goede regelmatige race, met een mooie versnelling in het midden, een paar 29ers, toen zakte hij toch weer in de 30ers. Een voorzichtige race, zette hij 6, 20, 60 neer. Dat was even de beste tijd. Toen kwam Bob de Jong. Die beet, denk ik tot zijn grote ergernis, toch zijn tanden enigszins stuk op die tijd van Kramer. Hij bleef daar 1.3 achter en dat betekende brons voor de jong. En in de laatste rit kwam de Nederlandse kampioen afstanden op het ijs. De marathonschazer Jorrit Bergsma, die zich steeds meer ook op de lange baan gaat toeleggen. En uh, hij deed het weer, 6.1874. Hij klopte dus Kramer en hij zorgde voor een geheel Nederlands podium. Ja, Kramer dus tweede, maar hij was toch best tevreden.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 Nou ja, weet je, ik ben verrechter als ik gewonnen heb. Maar eh, ik, ben, eh, ik ben blij hoe het gaat. Ja, Joris Bergsma dus, je zei het al, Joris, eh, winnaar op de 5 kilometer. Ja, heel, heel knap, dat wil ik nog even zeggen. Hij reed, je rijdt dus 12 rondjes. Daarvan reed hij er vier onder in de 30. en de rest allemaal in de 29. Hij reed echt een heel mooi, strak, gewaagd schema. En dat hield hij tot het einde toeval. Ja, en dat na zijn Nederlandse titel, je zei het ook al. En daar was je natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, tuurlijk, hier staat uh, de taf van de wereld hier aan de start. En uh, ja, dan gaat het erom om die te slaan. Dus uh, ja, ja, dat is ene natuurlijk die wel weer een stapje. Ja, mooi. Nee, 12 weten. volle ronden. Ja, ja, ja, sorry, je zat eventjes door Bergsma heen. Die overigens hij klinkt net als kramer. Dat kwam door Ton, hè? Ja, Ton die vertelt. Ja, Ton weet niet precies hoe het werkt op de radio. Die komt echt niet. helemaal. Maar die, hij klinkt net als kramer, of hoorde hij hem niet? Ik hoorde hem wel. En inderdaad, het is een beetje dezelfde tongval. En, ja, het is wel een andere schaatser. Hij heeft een prachtige techniek. Het is veel meer een flyer. Kramer is natuurlijk een allrounder met een enorme power. En die kan alle afstanden aan. Maar deze man, ja, als hij zo doorgaat, Bergsma... dan wordt het een heel gevaarlijke klant in de nabije toekomst... op de lange afstanden. Verder vandaag de 1500 meter voor vrouwen. Met uh, Nederlands succes? Absoluut. Het uh, was, en daar gaan we straks nog over praten, denk ik... de 500 meter liep wat anders dan gisteren. Maar toen kwam iedereen wust op het ijs. En uh, ja, geweldig. 1,57,0... Echt gewoon op haar eigen manier starten. En heel hard inknallen en dan maar kijken waar het schip stand. En dat leverde haar gewoon een overwinning op voor Nesbit. En op de derde plaats keurig hoor, Marit Leenstrein 158-27. Maar Wust 157-02. Ja, prachtig. Maar dan is de vraag aan Wust of die zegen niet te vroeg in het seizoen is. Nee, zeker niet. Nee. Ik weet zeker dat er nog veel meer in zit. En, uh, dit, uh, ik heb ook zeker nog wel redelijk doorgetraind, ook vorige week. Dus uh, nee, het is gewoon uh, heel mooi dat dit nu al lukt. En, uh,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 later de rest van het als het echt moet gebeuren. Ja, en dan, Joris, je zei het al, ook de 500 meters. Mannen en vrouwen, daar gingen dus, begrijp ik, wat minder... Uh... Ja, maar de verschillen zijn natuurlijk heel klein... en dat moet je altijd wel meetellen. Kijk, Smekens is heel gefrustreerd. Die was gisteren op hij tweede. Nou, dat is een mooi resultaat. Vandaag, mede door een valse start veroorzaakt door zijn opponent... een beetje uit balans, kost een paar tiende... en dan zak je meteen naar de vijfde plaats. En Oenema, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ietsjes minder dan gisteren. Toen werd zij tweede, vandaag vierde. Maar ze staan er allebei wel heel goed voor nu in de wereld. Wereldbeker Oenema op de tweede plaats. Achter die Yu Ying, die ook vandaag dik onder de 38 seconden bleef. Een Chinese is dat. En Jan Smekens staat nu achter twee Aziaten op de derde plaats... in het klassement op de 500 meter. Goed, dat was het gaat. Dankjewel, Joris van den Berg. Langs de lijn Sportsforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, en u begrijpt, uh, ik heb het al eerder gememoreerd dat we een groot gedeelte hiervan hebben van het sportforum hebben gereserveerd voor Ajax. En u kunt u vragen nog steeds mailen naar sportforum@nws.nl in de loop van deze uitzending. Zullen dus we kijken wat er binnen is gekomen. En dan pikken we er een paar uit en die leggen we voor aan ons forum. Simon Zwartkruis, Voetbal International. Goeie. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Arno Vermeulen, NOS. Ook welkom. En Ton Boot natuurlijk. Simon, mag ik bij jou beginnen met jouw moment van de week? Ja, iets wat volledig is ondergesneeuwd bij het onderwerp... waar we het zo meteen tot in de treur over gaan hebben. Ajax. Dat was wat mij betreft de transfer van Hans Krijn junior. transfer. Hij had al een tijdje geen club meer. Maar hij is naar SVZW vertrokken. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Zaterdag topklasse. Ik vind Hans een leuke vent. Het is volgens mij ook een goede trainer. Na het eerste spektakel heeft hij geboden. Want ik zie net dat de Westerlanders tegen Rijnsburgse boys zijn debuutwedstrijd is net afgelopen. En ze hebben in het slotkwartier een 1-4-achterstand omgebogen... naar een 4-4 gelijkspel. Oh, oh, oh. En uh, ik las al een tweetje van iemand die daarbij aanwezig is geweest... en Hans Kraai volledig uit zijn pan langs het veld uh, was, dat de, was de tweet. Ja, dus uh, ik hoop dat er beelden van zijn. En die wil ik zo snel mogelijk op tv zien. Goed, ik denk dat we die maandagavond wel voorbij zien komen. Ja, ik denk, ik denk het dat wel. die ze zelf aanlevert, toch? Uh, Zou, Zou kunnen. ook zo zijn. Arno Vermeulen, uh, jouw moment van de week. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik even verrast was, want ik had me er niet op ingesteld. Je hebt gelijk, het is een vast onderdeel, maar ik had er niet aan gedacht. Uh, maar... Wil je dat ik eerst met Ton begin? Kan je er even nadenken? Ja, ik, ik heb wel iets. Maar natuurlijk komen we zo op uh, het allerbelangrijkste van deze week te spreken, denk ik. Maar wat me ook nog wel lang verbaasd heeft, dat waren de reacties van uh, Oranje... na afloop van de wedstrijd tegen uh, Duitsland. Het kan je altijd gebeuren dat je een keer een pak op je broek krijgt als voetballer... zodat je toch wel bemerkt dat de tegenstander gewoon veel beter is... Het viel mij op dat spelers daar wel grote moeite mee hadden om dat, uh, om dat toe te geven. Mm. Uh, nou, dat vond ik nog niet zo verstandig. Ik ga dan maar door het stof en zeg van, hier konden we op dit moment in ieder geval niet tegenop. Maar er waren nogal wat spelers die zagen lichtpuntjes en vonden dat ze eigenlijk net zo goed gespeeld hadden... als de Duitsers, maar dat de doelpunten op de verkeerde momenten vielen. Mm. Nou, dat is wel verbazingwekkend. Goed, Tom Bout. Ja, ik uh, schrik nu even van Arno, want <laughs> ik heb mijn column over maandag gaat over die reacties van die spelers. En, je schrikt dat iemand het met je eens is? <laughs> nee, niet mee eens is, maar hij maait het we even goed, maar met sorry, voeten, sorry, voeten weg. Maar ik had, ik had, is dit, heb ik het verkeerd gezien? Zo heb ik ook gekeken, hoor. Van, van Bommel, die maar zei... We gaan nu niet uh, over Nederland zelf te discussiëren, want dat doen we later. Dus, nou dus ja, wil even het moment van de week over. Oké, okay, mijn weg. moment van de week is uh, de volleybal. Uh, vorige week eindigde de finale van het pre-OKT. Het uh, pre-Olympisch kwalificatietoernooi. En Nederland speelde in die finale tegen Kroatië voor de eerste plaats. En dan mochten ze naar het uh, OKT. En die verloren ze met uh, 3-2. En er is allerlei uh, toestanden geweest met het Nederlands damesvolleybalteam. Avital Zeling is net ontslagen door uh, de technisch directeur Bert Goedkoop. En die heeft zichzelf maar even op die plaats van coach neergezet. En hij heeft gefaald van hier tot Tokio. Verschrikkelijk slecht gecoacht en heeft gewoon gefaald. En hij had nooit op die plaats mogen zitten in, in zo'n situatie. Maar hij heeft dat zelf gedaan. Nu zit ik me af te vragen... word je afgerekend op zo'n slechte prestatie? En wie moet hem afrekenen? Afgerekend moet hij worden door de technische directeur. En dat is hij toevallig zelf. Goed... Um... We gaan het hebben over Ajax. Um, Zometeen zetten we eerst even alle gebeurtenissen op een rijtje. Voordat het zover is, wil ik nog één keer een rondje uh, langs jullie uh, uh, maken. Uh, we gaan even ledenraadje spelen. Het uh, moment is geweest. En er moet een keuze gemaakt worden. Arno, kruif of ten Haven? Nou, ik weet niet of die keuze morgen uh, nou, ik, op die manier nee, gemaakt maar wordt. Maar maar... oh, jij, jij wilt de wij, keuze, jij ledenraadje. Ik, ik bepaal en, de regels en zo maar, moeten ze gespeeld worden. herhaal nog even de keuze. Kruif of ten Haven? Ja, dat is sowieso niet de keuze voor mij. Dan zou het kruif of Van Gaal moeten zijn. Nee, maar ik bepaal hier de regels. Dus ik zeg kruif of Ten haven. En dan zeg ik Van Gaal. Die zitten er niet bij. Dan kies je dus voor Ten haven eigenlijk. De kant van als je, als je die lijn dan wil, dan mag je hem zo invullen als je dat graag wil. Simon? Tot woensdag had ik er heel lang over na moeten denken. En nu zeg ik Kruif. Ton? Ik ben sowieso tegen slechte bestuurders. Dus ik zeg Kruif. Maar... Mijn, oh, positie, niet mijn positie is anti-Tenhaven. Ja, maar die ga je zo uh, begrijpen, ja. Arno, let op. Uh, Louis van Gaal, terug bij Ajax. Het nieuws sloeg afgelopen woensdag in als een bom. Niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk in het hele land. En zelfs in Barcelona, daar waar Johan Cruijff het uh, nieuws vernam. Uh, in de auto, zo hebben wij begrepen. Een reconstructie nu van de afgelopen dagen. Wij hebben vier maanden lang hebben wij gewoon op de lijn van Cruijff gezocht naar kandidaten. Uh, nu is het uh, genoeg, nu kan het niet langer. Ja, het is eerder is het Ajax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 de stijl die hij heeft, de filosofie... dat die gesteund worden, uh, in ieder geval de vier commissarissen... en dat die vier commissarissen achter hem staan... en dat dat niet niets is. Als je vader moet, uh, een vader moet kiezen tussen zoon en een dochter... dat ga je niet doen, dat kan, dat kan gewoon niet. En dat doe ik op dit moment ook niet. Ja, dat was Frank de Boer, Eerder ten Haven, Ronald de Boer, Jong Cruijff. Uh, we hebben ze eigenlijk allemaal uh, aan het woord gehoord. Arno van Meulen. Je was op de redactie, neem ik aan uh, toen het uh, nieuws bekend werd woensdag... rond uh, Van Gaal. Uh, het maakt eigenlijk niet uit waar je was, maar toen je het hoorde, wat ik dacht jij? Uh, nee, ik was niet uh, verbaasd uh, dat Van Gaal het werd. Nee? Uh, nee. Want je wist dat het al een beetje in de pijplijn zat? Zo ongeveer. En je moet ook niet vergeten dat de naam van Van Gaal eigenlijk al een, uh, een uh, maand of zes... ook wel boven de markt hing. Uh, uh, dat er momenten waren dat er heel serieus gespeculeerd werd dat Van Gaal het, uh, het uh, zou gaan worden... Um, en daarna ging het weer naar de achtergrond om wat vrede dan ook. Of waren er andere kandidaten? Dus die naam is natuurlijk niet heel erg uh, onlogisch ook. Natuurlijk. Maar wat dacht je toen je, toen je toen je hoorde dat hij het echt eventueel werd? Van nu breekt hij nou, de kleuren ja, ja, uit? Ja, natuurlijk denk je dat ook. Je denkt wel van hé, hey, uh, dit is een sensatie uh, uh, uh, op het schaakbord. Maar natuurlijk uh, is Van Gaal ook gewoon uh, uh, buiten dat een hele goede kandidaat voor Ajax om in uh, de toekomst die club te leiden. Dus dat ze daar uh, op uitkwamen als je het reconstrueert. Dat is eigenlijk wel logisch. Wat zijn nou de mensen die een topclub als Ajax kunnen leiden? Dat zijn er niet veel. Uh, dat is afgelopen jaar ook wel gebleken. Daar kom je bij een paar mensen uit. Uh, nou, Hiddink. We weten dat hij uh, niet wilde. Kruif uh, uh, zat in de organisatie. Uh, van Gaal uh, op grond van zijn staat van dienst uh, ervaring en ex-Ajaxite uh, zou het kunnen. Ik zou me afvragen als je niet met deze namen zou komen als raad van commissarissen, Met wie had je dan moeten komen? Als jij met de Maaskant komt... Lijkt me dat niet geloofwaardig. En er zijn nog wel heel veel namen te bedenken die gewoon onmogelijk zijn. Dat moet een vent zijn die in, in zo'n moeilijke vereniging... zeker in deze stormachtige tijden overeind gaat blijven. En ja, vergalen maakt een hele goede kans om dat voor elkaar te krijgen. Dus het Kortom, hij stond ook op jouw lijstje voor zover je die had. Maar je was niet verbaasd? Ik dat was niet zo verbaasd. Nee. Ik even Simon Zwartkruis, wat, wat, uh, wat dacht jij toen je het hoorde? Ik dacht, is dit die man die zichzelf altijd consequent noemt? Ik kan me uitspraken van hem herinneren, recente uitspraken... waarin hij dit compleet uitsloot, dit, dit scenario. En uh, ja, nogmaals, hij noemt zichzelf dan consequent. Vind ik altijd al raar als mensen dat van zichzelf uh, zeggen. En uh, ja, nu blijkt dus dat hij dat niet is. Want uh, hij heeft ons uh, in die zin uh, in het ootje genomen met die uitspraken. Dus dat vond ik eigenlijk het meest verrassende. Uh, dat zijn naam ging rondzingen, dat... Uh, de, ja, dat, dat ben ik met Arno eens. Er zijn er maar een paar die in aanmerking komen. Het is ook niet voor niks dat ze eigenlijk vanaf, vanaf het allereerste moment hoopten... van beide kanten dat Hiddink het paaien zou zijn. En dat je okay, snel, uh, snel uit die hele kwalificatierijks gekegeld zou zijn. Uh, want dan had je ook al dit gedoe niet gekregen. Want uh, van dat rijtje wat Arno net noemde... is Hiddink dan degene die uh, geen gedoe had opgeleverd. Geen, uh, geen kampenstrijd. En uh, ja, Kruijf die heeft zich uh, hoorde ik al vrij snel bij neergelegd. Dat het, dat hij denk het niet zou doen. Ten Haven heeft in die zin een wat langere adem gehad. Oh, en oh. is daarop blijven hopen. Uh, ja, en de, dan blijft er gewoon en heel weinig mensen, we mensen over. Had. En Van Basten natuurlijk. En ook, en ook hij en, had en, niet en, voor een uh, scheuring gezorgd. En Ophoff uh, en uh, Overmars hoorde ik. Uh, ja, ja, zeggen en, en, en, waar gesprek mee mij. Ja, dat dat ja, dat ja namen van de afgelopen dagen ja, eigenlijk. Nadat alles bekend werd. Ophoff werd nog even snel opgehoest, inderdaad. Tom Boot, mede aanzichten van dit hele verhaal. Want volgens mij heb jij een paar weken geleden. Van Gaal zelf in je column naar voren geschoven, ja. als zijn de beste kandidaat. Na ja, een, een analyse. Hè. En ik, mijn analyse was. Hey, het vertrouwen is volkomen geschaad in die Raad van commissarissen. Dat moet uit elkaar. Dan kunnen twee partijen, één van de twee partijen wint. Als Kruif wint, dan komt van Gaal niet in zich, natuurlijk. En als de andere partij wint, heb ik voorgesteld: neem dan van Gaal. Succes verzekerd. Dus als jij, als Arno net zegt, kruif of van Gaal, dan zeg ik beide. Beide zijn goed, alleen ze hebben een geheel andere didactiek, methode, systematiek... om er te komen in beide, geloof ik. Ja, maar dat is toch totale utopie? Ik bedoel, het is dus, dus bijna hetzelfde nee, denken nee. Dat, dat Geert Wilders en op Cohen... samen nee, de politieke partij zouden Maar, ja, zou maar de, doelstelling, de doelstelling is ja. de Europese top natuurlijk. En dat kan met beide gehaald worden. Dat kan met Kruif. Nee, ik bedoel niet samen. Maar of Kruif of Gaal zo, zouden dat voor elkaar nou, ja, ook Oké, dat is eigenlijk nog steeds een scenario, toch? Een ja? van de twee is nog steeds het scenario. Want uh, dat ze echt samen gaan werken, nou, dat sluiten wij natuurlijk uit. Nou, dat is ook zo. Maar de weg waar langs. Dat heb ik helemaal niet voorzien. En dat vind ik onbehoorlijk. Even naar de actie van de raad van commissarissen. Simon, wat vind je van die actie zoals ze dat nu hebben gedaan? Uh, dat ze hebben gezegd van ja, maar we hebben vier, vijf maanden gewacht op Kruif. Die kwam met Ling en toen nog een keer met Ling en toen nog een keer met Ling. Terwijl we al hadden ja. gezegd dat we Ling niet wilden. Dus we waren het eigenlijk een beetje zat. We voelden ons onder druk gezet door sponsoren en mensen van buitenaf. Die zeiden wij willen nu eindelijk een naam hebben. Mm -hmm. Toen zijn ze zelf met Van Gaal gekomen. Ja, zonder Kruif maar... te informeren. Wat vind je daarvan? Dat vind ik heel sneaky. Ik bedoel, je hebt. Uh, ik, ik snap dat ze, dat ze heel moe werden van dat, uh, van dat gedoe met Ling de hele tijd. Dus ik ook nog, nog weer uh, rond de, de gesprekken met Van Basten... opeens weer in zo'n adviesraad naar voren wordt ge, ge, geschoven. En hij niet alleen, maar ook Maarten Fontijn, die naam die bleef ook maar terugkomen. Ik snap dat je daar op een gegeven moment de streep onder wilt trekken. Maar ik vind het geen rechtvaardiging voor, uh, voor de handelswijze die ze, de, die ze daarna op Niet naabegaan. ziek, maar, maar snap je het? Uh, nee, nee, nee, nee, want je hebt het over de druk die dan toeneemt. En zo. Ja, uh, als, je, uh, als, je, als je daardoor uh, dit soort gedrag gaat vertonen. dan, uh, dan moet je niet uh, bij zo'n club gaan zitten. Want die druk is daar altijd. Dus dan moet je het ook niet door laten opjagen, vind ik. Arno? Nou, ik vind het ook wel knalhard. Alleen uh, probeer je te verplaatsen in de situatie. het zal uh, soms lastig voor ons zijn, maar. Uh, van de Raad van Commissarissen even wel in de geschiedschrijving meenemen dat Van Basten vlak daarvoor uh, geploft is. Simon noemt het al, dat was natuurlijk cruciaal. Als je alles had kunnen terugdraaien, denk nog even aan Kruijf... Uh, aan is het natuurlijk ook wel een tactische onhandige manoeuvre geweest. Want anders was er eigenlijk niet van aan de hand geweest. Want dan had je nu Kruijf nog steeds gehad uh, zonder deze problemen... samen met Van Basten die eigenlijk aardig met elkaar konden, konden opschieten. Maar oké, okay, daar is het misgegaan. Kruijf uh, uh, heeft natuurlijk eerst uh, extra tijd gevraagd, uh, daarna met een aantal... ...eisen gekomen waarvan Van Basten niet op wilde ingaan. En uiteindelijk is dat uh, geploft. Dat betekende wel, terwijl de druk enorm toenam... ...en die was namelijk wel, het gaat niet eens om de druk die je alleen maar zelf voelt... ...die er echt was, van de media, van de ondernemingsraad van Ajax. Om uh, wat te gaan doen, om een uh, directeur te gaan benoemen... ...was een, een droomkandidaat plotseling uh, uh, weg. En de overige leden van de Raad van Commissarissen vinden dat Cruijff daar de oorzaak in was. Toen moest er een uh, nieuwe kandidaat komen. Er was eigenlijk nog maar één naam over die uh, volgens... Bijna iedereen dan wel de boel kon redden. Waarschijnlijk ook volgens ons dat was van Gaal. Het enige wat ze toen besloten hebben is om er alles aan te doen dat het ook niet met Vergaal mis zou gaan. Want dan waren de alternatieven echt op en was de club helemaal volop in de problemen. En daar is dus besloten om dit traject uh, in te gaan. Uh, ze hadden haast. Waarom hadden ze haast? Mensen zeggen nu van waarom haast? Uh, Vagaal uh, zit er nog niet eens en, en komt misschien pas eind van dit seizoen. Nee, natuurlijk was er wel haast. Wat ik al zei door die druk. Was een praktisch probleem. Vergaal gaat voor een aantal maanden op een uh, wereldreis, dus ze moest heel snel uh, gehandeld worden. Dus in een aantal dagen, ik ken het traject niet precies, maar je mag aannemen in een aantal dagen, is dit, uh, is dit uh, rondgekomen. Ja, het is uh, gecompliceerd, het is uh, knalhard. Als je uh, er alles aan wil doen om, om je, voor je club iets goeds te doen, dan had je niet zoveel keuzes, denk ik. Ja, maar de vraag was, heb je er begrip voor? Dan heb ik er wel begrip voor, ja. Ja, je ja. kan je voorstellen dat, het, dat, dat iemand zo handelt. En ja. ton, ton, wat vind jij? Nee, Helemaal niet, want ik bedoel, uh, wat verstaat Arno onder alles? Mag nou, je ook hij, een hij zit hier dus. Je kan ja, nou ja. <laughs> dat is makkelijk. Nou, ja, maar zal ik even een grens stellen? Mag je er ook een moord voor plegen? Nee, nee, nee, nee. nee, maar ik bedoel, nu kom je op een heel subjectief iets. En ik vind het een volkomen onethische handeling. En. Kijk, wat voor, ik heb iets tegen bestuurders, slechte bestuurders, zal ik maar zeggen, hoor, mijn hele leven al gehad. Het en ik Is een trauma vind... bij jou, Tom? Wat? Het is een trauma bij jou, hè? Ja, nee, het is geen. Ja, slechte bestuurders het is een trauma, maar dat zou het bij iedereen moeten zijn. Zijn er ook goede maar... bestuurders, Ton? Ja, natuurlijk. Oh, Tom, natuurlijk Alle bestuurders zijn slecht, behalve degene die bewezen hebben goed te zijn. Maar goed, ik vind dat dat geldt voor een coach en spelers. En maar ook tussen bestuur en coach in één organisatie, dat je zeker met de top de top volkomen kan vertrouwen. Nou, dat is hier volkomen weg. De brief werd al uitgelekt. Zal ik maar zeggen, dit gebeurde achter iemands rug. Dit is een brief van de Telegraaf aan de Raad van Commissarissen. Dat heb ik gisteren tenminste gehoord, die hij niet gekregen heeft. Ja, maar even, ja. even, even laten we proberen. Ja. Dat is heel lastig in deze discussies, maar laten we in ieder geval bij proberen. Anderen hebben er nog meer moeite mee, volgens mij, om vooral bij uh, feiten te blijven. Dat is ook voor de luisteraars wel heel handig. Bijvoorbeeld, er is geen brief geweest. Dat is wel... Goed, denk ik, om, uh, om recht te zetten. Wat? Is er geen brief uitgelekt, bedoel je? N uh, nee, ik heb het over die andere brief die, okay. jij, die jij bedoelde. Ja. Er was geen brief, maar een e-mail. En ook de achtergronden daarvan, die gisteren werden geschetst zijn niet helemaal uh, correct. Maar het gaat er uit of het een brief of een e-mail nou, is? Nou, dat, dat is wel redelijk essentieel, omdat dan blijkt dat de informatie niet klopte. Bovendien uh, was hij uh, niet zoals een paar keer gezegd, is gisteren gestuurd naar de Raad van Commissarissen, wat essentieel is, maar hij was uh. gestuurd naar de mensen waar de telegraaf bij Ajax een gesprek mee had gehad. Uh, niet naar de RVC, maar leden uh. uit de RVC die erbij waren. Nou, dat geweest. wil ik ook even bij feit Ik heb Jaap de Groot vanochtend gesproken en die zegt wel dat hij aan de raad van commissaris is gestuurd. Kijk, het probleem is, Arno, elke keer... Ik ben de leek. Ik zit, jullie zijn de kennis. Ik nee, ja, ja, ja, bent, bent geen leek, uh, Ton, doe jezelf tekort Maar, nee, maar, ik, maar, maar luipte, wij horen elke uh, keer uh, ton, dan de uh, ene partij. Uh, ton, ik wil even ingrijpen, want we gaan heel erg into uh, details en dingen die mijn moeder thuis en mijn buurvrouw en uh, de overbuurman ook niet meer begrijpen. Waar het eigenlijk in wezen misschien om gaat, is of de filosofie van uh, uh, Kruif en van Gaal eigenlijk wel zoveel verstandigheden het, uh, uh, het enorme contrast tussen die twee... Bestaat die eigenlijk wel? Nou, je, dat, het rare is natuurlijk ook van deze hele situatie... dat, dat weet je niet precies, omdat uh, Van Gaal met niemand gesproken heeft... binnen die organisatie, of, he, de, de mensen die zijn neergezet op Cruijff. Bergkamp en Jonk zijn, zijn er natuurlijk heel belangrijk in. Frank de Boer gaf gisteren aan dat hij al anderhalf jaar... geen contact heeft gehad met Van Gaal. Dus zij weten helemaal niet wat zijn plannen zijn met, met die jeugdopleiding. Die hoeven ook niet zo haaks te staan op, op die... Heeft Denny Blind al iets over gezegd? die ja, Dat, ook, dat we gaan we zo meteen naar Ja, Dat kun je inderdaad zeggen, horen. maar de... Uh, hm. Uh, Jonk en Bergkamp, die zijn weg straks als uh, als Kruisvossen te trekken. Dus dan kunnen ze bij ons roepen... We gaan ja, het op dezelfde manier doen. Maar de mensen die dat, dat zeggen, ze. In... Maar uh, denk je ook daadwerkelijk dat dat gebeurt? Nou, Jonk, Jonk sowieso. Jonk, ja. 100 procent. Ja. Nou, het zou kunnen. Bergkamp uh, ik, durf Jonk ik niet is de de is. te stellen. Bergkamp vind ik al twijfelachtig. Maar uh, nu we toch op dit punt zijn, uh, hoe kwam Johan Kruijver nu bij om meteen te zeggen dat ongeveer al die jeugdtrainers uh, ontslag zouden nemen op het moment uh, dat hij misschien zou gaan vertrekken. Want volgens mij uh, nee, is daar weinig bewijsmateriaal. Nee, hij heeft het niet gezegd. Als je nu bij de feiten wil blijven... Ja. de kans is groot dat ze vertrekken, heeft mij hij gezegd. Zei het dat tegen, is er ja. wel iets anders. En Jonk heeft dat ook gezegd. Alleen over zichzelf, later genuanceerd... We krijgen steeds nieuwe informatie. Heeft hij gezegd, ik vertrek sowieso. God. Nou, we gaan het zo meteen uh, nog uitgebreid hierover hebben. Dan gaan we wat dieper in over de gevolgen wellicht... voor uh, de jeugdopleiding van Ajax. En of er inderdaad mensen weggaan En hoe de situatie nu feitelijk is. Want tussen wie moet er nu eigenlijk gekozen worden? En wat gebeurt er als je de ene weg opkiest En wat gebeurt er als je de andere kant op kiest? Een moeilijk vraagstuk voor de ledenraad die morgen bij elkaar komt op zondag. Dat allemaal zometeen na het NOS-journaal van vijf uur. Uh, u kunt nog steeds mailen. De mailtjes vliegen werkelijk onze mailbox binnen. sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl Na vijf en na het nos komen we erop terug. Wat mij betreft graag tot zo.